Was onlangs nog in Nederland om op te treden met het Metropoolorkest Rumor met Slow. Daarvoor ook nog Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. Zometeen het de Radio 1 Journaal, Een mooie dag. Zes uur. Renate Evers met het NOS Journaal.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 Meer dan 400 leden van GroenLinks hebben tot nu toe hun lidmaatschap opgezegd vanwege de steun aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Daar staat tegenover dat de partij er de afgelopen dagen ook 300 nieuwe leden bij kreeg. Gisteravond was er een bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen waarbij bijna de helft van de aanwezige leden aangaf de missie te steunen.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 Heerenveen-spits Bas Dost gaat niet naar Ajax. Gisteravond heeft Ajax de onderhandelingen gestaakt... een uur voor sluiting van de transfermarkt. Ajax wilde voor Dost 4,5 miljoen euro betalen. Heerenveen vroeg 5,25 miljoen. De Amsterdamse club wilde Dost aantrekken... als vervanger van Luis Suarez, die naar Liverpool gaat. Het weer, bewolkt en droog, het wordt vanmiddag zo'n 3 graden. In de loop van de middag en avond wat regen met in het oosten kans op ijzel. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, in februari 2011. 58 jaar geleden was het springvloed voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust. Aanleiding van de watersnoodramp van 1953. Egypte en vooral Cairo maken zich vanochtend op voor de March of the Million People. Dit moet de demonstratie worden die de huidige machthebbers moet gaan verdrijven. Sander van Hoorn doet vandaag verslag en heeft straks het laatste nieuws. Hij was gisteravond al bij de voorbereidingen voor het protest van vandaag. U hoort zo zijn reportage en we bellen met Alexandrië, waar Kees van Dongen nu al met een knuppel op straat staat... om zijn huis en gezin te verdedigen, mocht dat nodig zijn. Ook ander nieuws vanochtend. Staatssecretaris Bleker van Landbouw ligt namelijk onder vuur. Amtshalve is hij niet bepaald een voorstander van het verkoop kopen van landbouwgrond ten behoeve van natuurontwikkeling. Maar, wat blijkt, nu heeft hij zelf wel natuursubsidie geïncasseerd. We gaan hem even bellen. GroenLinks-Kamerleden trekken door het land om het beleid over de missie Kunduz te verdedigen... en zo de schade voor de partij een beetje te beperken. U hoort van Wilma Borgman in Den Haag of dat ook lukt. En het is weer zover. De cito toets gaat beginnen voor basisscholieren. Karin Alberts onderzoekt vanochtend of de uitslag van die toets nou eigenlijk wel zo belangrijk is. De voetbaltransfermarkt is zes uur geleden gesloten. En u hoort het, het is niet goed afgelopen voor Bas Dost... Van van en uh, baby Doc wil nu ook oud-president Aristide terug naar Haiti. En de grootste vliegtuigbouwers ter wereld, Boeing en Airbus, hebben ruzie. Dat hebben we in het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u dus ook beluisteren en volgen via internet. Surf dan naar nos.nl. En voor vragen en opmerkingen kunt u onder andere terecht op Twitter. Onze naam daar is, NOS Radio 1. Egypte maakt zich dus op voor wat het hoogtepunt van de volksopstand moet worden. Oppositie hoopt vandaag een miljoen mensen op de been te krijgen. Het leger liet gisteren weten niet in te zullen grijpen... als betogers vreedzaam hun mening uiten. Volgens correspondent Sander van Hoorn in Cairo... is er inderdaad weinig van politie of leger te merken. Uh, de politie die is in de buurt van het Centrale Plein in Cairo niet te vinden... Dus dat lijkt een soort vrijbrief te zijn voor de demonstranten om hun gang te gaan. En als dat inderdaad zo is en als dat wordt opgevat als zodanig door de demonstranten... dan heb je kans dat dat aantal van een miljoen wel gehaald gaat worden. Want dan zul je zien wat je de afgelopen dagen ook zag... Eh, toen het relatief rustig was, dat hele families even het plein opkomen. Uh, het leger is natuurlijk niet helemaal onzichtbaar. Het heeft strategische posities ingenomen. Het leger speelt zoals eigenlijk iedereen, de demonstranten ook, de internationale gemeenschap ook, proberen een strategisch spel te spelen waarbij Mubarak haast gepasseerd lijkt. Maar in die impasse blijft Mubarak voorlopig natuurlijk nog even zitten. Mubaraks nieuwe regering zegt te willen hervormen en is gisteravond begonnen met gesprekken met de oppositie, vertelde de nieuwe vicepresident Sulaiman. Maar voor de demonstranten is een nieuwe regering niet genoeg. Ze gaan pas weg als president Mubarak opstapt. Miljoenen protesten komen naar de stuurt hier... om hem te vertrekken, want we zullen onze plek niet totdat hij leeft, op onze dode bodden. Ondertussen hebben Nederlandse reisorganisaties al zo'n 2700 vakantiegangers uit Egypte teruggehaald. Reisorganisatie TUI had zo'n 1600 gasten in Egypte. Dat betekent nu dat ongeveer 800 mensen terug zijn in Nederland. En vandaag gaan we de rest, de resterende 800 gasten ook repatriëren. Het repatriëren vanuit de strandbestemmingen gaat gelukkig erg goed. Het verloopt voorspoedig. Uh, iedereen werkt mee. Er zijn geen obstakels of uh, uh, frustrerende dingen zoals uh, geen fuel... of mensen op de airport die niet aan het werk zijn... of uh, veel onrust in de steden. Dus uh, we zijn blij hoe het tot nu toe uh, is gegaan. Het is de bedoeling dat vandaag alle 4200 Nederlandse toeristen... terugkomen naar Nederland. Toeristen komen terug met extra vluchten uit Egyptische badplaatsen. Later deze uitzending uiteraard veel meer aandacht voor Egypte. Raja Baghami blijkt ook in Nederland te zijn veroordeeld voor drugsmokkel. Volgens Nieuwsuur werd ze in 2003 opgepakt met 16 kilo cocaïne... en zat ze er twee jaar voor vast. Baghami werd zaterdag in Iran geëxecuteerd voor drugsmokkel. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken sprak daarover zijn afschuw uit. De onthulling van gisteravond werpt geen ander licht op de zaak. Het gaat er uiteindelijk alleen maar om dat wij betwisten... het proces dat er is uh, gehouden. We hebben daar nooit enige... Uh, Inzichtingen gehad, geen informatie gekregen. Advocaten konden niet bij het proces zijn. De Nederlandse ambassade mocht, werd niet toegelaten tot het proces. Kortom, het is een farse geweest. En de Iraanse autoriteiten geven daarmee aan welke barbaarse methode zij. Uh, uh, zij Hanteren. Mensenrechtenactivisten geloven niet dat Bahrami in Iran veroordeeld is vanwege drugsmokkel. Zij denken dat ze is geëxecuteerd vanwege deelname aan een demonstratie tegen het bewind in Iran. Haar eerdere veroordeling verandert niets, vertelt een vriend. Maar in Iran als iemand wegens de bezitting of verkopen van drugs, drugs gearresteerd worden, wordt gezet in een criminele afdeling. Mevrouw Bahrami vanaf het begin tot het laatste moment... Ze zaten bij de politieke gevangenen. Is dat een speciale afdeling? Het is een speciale afdeling, de veiligheidsafdeling 209. Alleen mensen die, wegens hen de politieke activiteiten, daar wordt het bewaard. De dochter van Bagrami zegt dat ze niet weet hoe het zit met die Nederlandse veroordeling. Ook zij blijft bij haar moeders onschuld. Bij een lokale bijeenkomst van GroenLinks in Nijmegen sprak de helft van de leden zich uit voor de missie in Kunduz. Dat zou je een opsteker voor de partij kunnen noemen, want vrees was dat veel leden tegen zouden stemmen. Kamerlid Tovik Dibi noemt het een goed signaal voor het landelijk congres van zaterdag. Eerlijk gezegd, uh, ja, als ik keek naar de peilingen, wat die ook waard zijn, zag je een veel massievere weerstand. En je ziet nu dat na een goede uitleg mensen toch uh, ja, respect hebben voor de afweging van de fractie en er ook achter staan. De steun van GroenLinks voor die missie in Kunduz is omstreden binnen de partij. In Nijmegen, waar de meeste progressieve leden zitten, waren veel vragen. Waarom politie uh, meer blauw op straat? Dat, dat, dat klinkt zo rechts, zeg maar. Ik ben bang dat jullie vanuit de behoefte om alsjeblieft mee te mogen doen... Ja, echt een oren laten aannaaien. Aan dus, en de vraag is, is dat zo? Afgelopen week hebben 400 leden van GroenLinks hun lidmaatschap opgezegd... er zijn wel 300 nieuwe bijgekomen. Wit-Rusland zal gepaste maatregelen nemen... als reactie op het aangeschepte sanctiebeleid van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet gisteravond weten... pal voor de Wit-Russische soevereiniteit te staan. de soevereiniteit de de van de en de de Wit-Russische president Lukashenko en bijna 160 ambtenaren hebben reisbeperkingen opgelegd gekregen. De sancties zijn een reactie op het neerslaan van de protesten na de verkiezingen afgelopen december. EU-minister van buitenlandse zaken Catherine Ashton: We would have hoped for improvements in the situation in Belarus, but we've seen practically no change on the ground. Therefore, we were left with no alternative but to apply restrictive measures against Belarus officials responsible for the flawed elections and subsequent violence. Including president Lukashenko. Er zijn bijna 160 namen op de lijst. In de Verenigde Staten is de oorlogsmisdadiger Peter Eckner overleden. Hij werd door Servië gezocht vanwege de moord op 17.000 Joegoslaven in de Tweede Wereldoorlog. Over drie weken zou een proces over zijn uitlevering beginnen. In 2008 verdedigde zijn buurman hem nog tegen de eerste beschuldigingen. Hij very heel blij hier. has joined in and been very in gewaardeerd lid van de gemeenschap daar peter eckner maar hij wel zou medeverantwoordelijk zijn voor de deportatie van joden zigeuners en communisten naar vernietigingskampen hij zelf heeft altijd ontkend eckner is 88 jaar geworden Vanaf vandaag gaat prinses Laurentien aan de slag als voorzitter... van een adviesorgaan voor analfabetisme in Europa. Prinses houdt zich in Nederland al langer bezig met analfabetisme. Maar met 80 miljoen lage letterden in Europa... is ook daar wel wat werk te verzet. De taak wordt om samen met dat adviesorgaan en met de experts... Eh, ten eerste te kijken naar wat is er aan de hand is in Europa. En het grootste, de grootste uitdaging wordt om met hele praktische aanbeveling te komen, hoe gaan we dat oplossen? Later deze uitzending een uitgebreid interview met Prinses Laurentien. Goeie stemming gisteren op Wall Street. De beurs sloot daar in de plus. De Dow Jones eindigde 16e, hoger de Nasdaq een half procent. Ondanks hogere olieprijzen profiteerden de beurzen van optimisme over de Amerikaanse economie. Amsterdamse AEX sloot wel in de min. Het was wel een heel klein minnetje. Een tiende procent. In Tokio wordt er weer druk gehandeld. Nikkei staat ook op winst. Drie tiende procent. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u het nog even terugluisteren? Surf dan naar nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 12 minuten over zes is het. Culture Club komt weer bij elkaar. Nou. Hm. <laughs> er komt een nieuw album en ook nog een wereldtournee. Maakt de zanger van de band Boy George bekend bij de presentatie van zijn soloalbum? Boy George is in de laatste jaren veel in aanraking geweest met justitie. De songs op zijn nieuwe soloalbum zijn deels gebaseerd op zijn ervaringen in de gevangenis. Hmm. In de jaren tachtig scoorde hij met Culture Club hit na hit, zoals bijvoorbeeld deze, Karma Chameleon. Mijn chameleon hoor van de Culture Club en voor de liefhebbers daarvan. Goed nieuws dus, komt een cd en ook een wereldtournee. Kunt u naartoe, met een leuke hoed op, of zo. Fijn, zin in. Ja, ja, ja ik ga met wel hoor. 16 minuten over 6 is het, we luisteren naar het uh, NOS Radio 1 journaal. Hij is uh, 58 jaar, komt uit het Zuid-Hollandse Schoonhoven. Hij is 1,77 meter 77 lang, weegt uh, 79 kilo en heeft een eigen zeggen een atletisch figuur, Jan Faai. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat op dit nou, dat, moment... Dat, dat, dat, dat ja? atletische is zal meevallen. <laughs> ja? Maar u, u, u, u zult het wel nodig hebben vandaag. Jawel, jawel. Want u staat op dit moment uh, op de Oostenrijkse Wijzenzee. U start over ja. een, wat is het, half uurtje? Na uh, Zeven uur. Oké. Okay. Uh, drie kwartier of zo. 200 ja. kilometer, de alternatieve stedentocht. Bent u er klaar ja. voor? Ja, ik ben er altijd klaar. De ene keer heb je meer getraind de andere keer, maar je moet zelf veilig gedaan dat hij ervoor klaar bent. Ja, hoeveel heeft u, heeft u goed getraind deze keer? Ja, ik heb wel redelijk goed getraind. Ik ben een heel aantal keren in Biddinghuizen geweest op de 5-kilometer-baan. Mm -hmm. En dan hebben we natuurlijk nog in de, in de polder kunnen schaatsen in Nederland, de periode. Dus u heeft het natuurijs gevoeld? Ja, precies. Ja. En ja. Nu, nu dacht u meneer Fijn, nou ga ik het eens op de Wijsersee proberen. Nou, dat dacht ik al heel tijd, want ik doe het al een jaar, ja. 15, 16, dus er wat. Dus 16e keer, wat bezielt u? Ja, nou ja, als je, als je een hobby hebt, dan moet je dat zoveel mogelijk doen, toch? Maar wat is er zo mooi aan, die alternatieve Elfstedentocht op de -en Zee? Nou, uh, punt 1 is dat eigenlijk begonnen uh, na de elfstedentocht van uh, 85, 86. Hebben wij onder elkaar gezegd van nou, uh, we hebben nou twee Elfstedentochten gehad, hier worden we volgens straf we zullen we voorlopig wel geen ijs krijgen. Dus toen zijn we een alternatief gezoeken, dat hebben we hier gevonden en dat we schitterend. Het wordt goed georganiseerd. En uh, ja, het wordt schitterend geprepareerd. Het is ik zeg altijd maar veredeld natuurreis. Dus uh, wat dat er gaat, uh, kun je een keer een beter plekje vinden, denk ik. Maar dat is toch enorm saai als je het vergelijkt met de Elfstedentocht. Want het is op een, op een groot meer. Ja. Het lijkt me vooral ja. uh, heel zwaar op die manier. Je kan, je kan het ook niet met elkaar vergelijken, natuurlijk. Maar je moet niet vergeten dat er hier ook een hoop mensen langs de kant staan, hoor, die iedereen aanstaan te moederen. Dan mag het misschien niet zaal zijn en in Friesland, maar een hele hoop mensen hebben toch kennissen, vrienden, familie bij zich. En die worden echt wel aangemoedigd hoor. Okay. En, en hoe is het met, met de echte traditie? Moet je ook zo stempelen af en toe? Of? Hier hoeven we niet meer te stempelen. Oh, je gaat gewoon een rondje naar we een rondje. Je hebben we een uh, transponder om en elke ronde wordt je, je tijd uh, ja, via die, uh, die transponder genoteerd. Dus elke ronde uh, wordt je geregistreerd, zeg maar. Ja. En hoe, hoe zit het, het wel... wel met de marathon lopen tegenwoordig? Ja. En, en hoe zit het met de elementen? Is het, is het een beetje koud, want dat hoort er dan ook bij? hè? Het is nu een graad of 16. Zo. En het is een, een beetje mistig, dus het is op dit moment koud. Het is al geen wind. Maar goed, uh, als we om een uur wachten al negen zonnetjes doorkomt, dan loopt de temperatuur op. En ik denk dat we gewoon een hele schitterende dag door moeten gaan. Ja, en u zegt 16 graden. Um, hoeveel, ja. hoe, hoe koud voelt het? Nou, op dit moment valt dat mee, want het is windstil. Als je is straks geschaald en dan voelt het iets kouder dan. Maar uh, op zich, als jij mooi in beweging bent, dan, uh, dan heb je het niet koud. Maar ik neem toch aan dat u zich uh, daar speciaal op gekleed heeft? Ja, ik doe altijd uh, extra kleding aan, het, uh, een beetje laagjes over elkaar en dan, uh, dan moet het lukken. Oké. Okay. Met z'n hoeveel tegelijk wordt u straks weggeschoten? We hebben 1250 deelnemers heb ik, van de organisatie uh, vernomen. Kijk, vandaag. u bent niet alleen, het is ook een beetje een feestje Ja, wij zijn hier met uh, 18 mensen. En uh, waarvan ze niet allemaal schaatsen, maar wel een stuk of twaalf. En als u uh, wil, uh, graag die naam even noemen, want anders denk ik dat het alleen maar over mij gaat. Ja. Dat is Kees Overig, Gerard van Kwaren. Ja, gaat ze die alle 18 opnoemen toch, hè? <laughs> ja, ik denk het wel. Boeitol, <laughs> -Peter De Mooie, ja, daar gaat Ja, ho, ho, Hette, ho, ho. Five, five. Ja, het is goed, het is goed zo. Oké. Heb het begrepen. Hoe lang ja. gaat u erover doen, 200 kilometer? Nou, ik hoop uh, zo dicht mogelijk bij de 8 uur, 8 uur 10, 8 uur 20 of zo. Uh. ja, En dat zegt mij ja. niet zoveel. Is dat een goede tijd? Nou ja, als je 8 uur rijdt, dan rijd je 25 km per uur. Dus ja, uh, als je het gaat vergelijken met goede schaatsrijden, is het natuurlijk een barre tijd. Maar <laughs> ja, ieder op zijn eigen niveau. He. Ik vind het heel knap. Even ja. middag om 3 uur keept u om en dan uh, bent u verder de rest van de dag uitgeschakeld. Nou, nee, dan gaan we lekker in een bubbelbad zitten in het uh -huh. hotel... en dan gaan we daarna gezellig uh, nakaarten met elkaar... onder genot van een, uh, een relatie van een... Uh, van een, of een of ander. Drang. We hadden ja. al zo'n idee, meneer Vaai. <laughs> Wij wensen u heel veel plezier vandaag. Hartstikke fijn. En vooral een mooie Dank tocht. U voor u en die Dank 17 anderen ook. Dat ga ik doen. <laughs> dag, meneer vaai. Dank u wel, dag. Tien minuten voor half zeven is het. Wij gaan gauw door naar Mark Robin Visser. Die heeft zich uh, gek gezocht vanochtend... Nou. Je, je hebt het gevonden, maar wat eigenlijk? Nou, uh, goedemorgen, Lara. Ja, zeg, ik, ik, uh, ik moet zeggen dat ik in, in mijn carrière al op een heleboel vreemde adressen ben geweest. Maar die straatnaam waar ik nu ben, die slaat toch werkelijk alles. Ik vraag me af of er een tweede van in Nederland is. Wie het weet mag het zeggen. Vertel eens. De weg van de buitenlandse pers. De oh. weg van de buitenlandse pers. Daar heb je niks te zoeken? En, en, en weet je waar die weg zich bevindt? We nee. bevindt zich op Schouwen Duivenland In het stikke donker. Ik geloof dat dit een van de weinige plekken in Nederland is waar het nog echt helemaal donker kan zijn. En koud ook wel een beetje. En hier aan de weg van de buitenlandse pers. Ja, waarom die weg zo heet dat laat zich raden. Ik vermoed dat het iets te maken heeft met uh, 58 jaar geleden. Toen hier het land verdronk. Met alles erop en eraan. Uh, het was toen uh, twee dagen na volle maan. Er was springvloed, wat men hier ook wel giertij noemt. En uh, het water kwam uh, ontzettend hoog. Uh, had men helemaal niet verwacht, want een oude volkswijsheid was... dat uh, als de niet kwam, dan uh, valt de vloed ook wel mee. Nou, die keer dus niet. Het ging hier helemaal hartstikke fout. Dat nieuws, dat kwam pas heel laat, druppelde dat in Hilversum... en uh, bij de persbureaus zijn zo uh, een beetje binnen. We kwamen er echt ontzettend achteraan kachelen. Luister maar even naar dit ANP-bericht uit 1953. Hier is de nieuwsdienst voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd... door het algemeen Nederlands persbureau ANP. Nu volgt een extra uitzending. In verschillende plaatsen in het westen van het land... is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand... Mededelingen hierover van uiteenlopende ernst bereikten ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maasluis, Willemstad, Katzand, Melissand, Kruiningen, Tessel. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstand toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtij. Het eerste bericht kwam vannacht tussen 4 uur en half 5 uit Zwijndrecht. ...waar de noodtoestand is afgekondigd. Het water sloeg over de ringdijk. Volgens berichten van een kwartier geleden is de toestand kritiek. Maar de dijk houdt het nog en er zijn geen gaten ingeslagen. Er wordt met man en macht gewerkt aan versterking van de dijken. Ja, nou, dat, uh, het lijkt dus allemaal nog mee te vallen in de berichten. Ondertussen waren de dijken hier al lang uh, doorgebroken. 100.000 mensen verloren hun huis. 1.800 mensen verdronken hier. En ontzettend veel vee ook. 58 jaar geleden, de watersnoodramp. Uh, dat wordt hier ter plaatse herdacht. Ik vraag me af of er in de rest van Nederland ook nog wel eens over uh, gedacht wordt. Ik ga in ieder geval onderzoeken hoe dat hier nog leeft... en wat wij met die herinnering anno 2011 uh, moeten... Dan horen wij later van jou. Mark Robin Visser, nu op de weg van de buitenlandse pers over de Watersnood. Het NOS Radio 1 Sport. Aanvaller Bas Dost meldt zich, en moet zich weer gewoon melden vanochtend bij Herenveen. Hij mag niet vertrekken naar Ajax. De clubs werden het gisteravond laat niet eens over de transfersom. Herenveen-directeur Robert Veenstra. Het is dat, uh, dat er uh, aan beide partijen uh, beweging is uh, geweest. Waarbij ik moet zeggen dat Herenveen uh, uh, de grootste beweging neerwaarts heeft gemaakt. En uh, nou ja, goed, dat is niet genoeg gebleken. Bas Dost kreeg eerder op de dag al ongelijk van de arbitragecommissie. Die had de aanvaller ingeschakeld om een transfer naar Ajax af te dwingen. Dat lukte niet, tot grote woede van Dost-zaakwaarnemer Rob Janssen.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 Heerenveen en Ajax, in de bespreking is Ajax steeds richting Heerenveen aan het bewegen om een akkoord te bereiken. Heerenveen beweegt dus totaal niet. Die blijven vasthouden aan 6 miljoen, eh, dan wel met bonussen of een systeem dat daar een premie op zou kunnen staan. Maar het bedrag blijft het bedrag. En dat zei Jansen aan het begin van de avond. Later wilde Heerenveen toch alweer weer onderhandelen, maar dat heeft niets opgeleverd. Zo heeft Ajax dus geen vervanger voor de naar Liverpool vertrokkenen Louis Suarez kunnen aantrekken. De Amsterdamse club probeerde na het mislukken van de zaak DOS nog snel Dries Mertens van de FC Utrecht. En Davy Propper van Vitesse binnen te halen, maar vindt bot bij beide clubs. De duurste transfer kwam uiteraard uit Engeland. Liverpool laat Fernando Torres volgens Engelse media voor 58 miljoen euro naar Chelsea vertrekken. Een record voor binnenlandse transfers in Engeland. Met die som heeft Liverpool bijna het bedrag weer terug dat ze voor Louis Suarez en Annie Carroll hebben betaald. Die kosten samen iets van 65 miljoen. Chelsea legt ook nog eens 25 miljoen euro neer voor de Braziliaanse verdediger David Luiz van Benfica. Bizarre bedragen, vindt ook correspondent Arjen van der Horst. Ja, dit, deze 24 uur alleen al besteedt Chelsea ruim 70 miljoen pond, kolossale bedragen. Ja, de rode draad is, als je naar al die clubs kijkt, is het gewoon de eigenaar. Hè? Manchester City heeft een uh, schatrijke olie een uh, miljardair.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 Uh, de Amerikanen zitten bij Manchester United. Daar zit ook veel geld, investeerders. Ga zo maar door. En al deze clubs hebben schatrijke eigenaars... die dus ook kennelijk bereid zijn om de portemonnee open te trekken... in uh, deze transferperiode. En ja, dan was er ook nog een opmerkelijke overgang. Die van AZ-speler Jonatas naar het Italiaanse Brescia. Jonatas vertrok in het najaar naar zijn geboorteland, Brazilië... om zijn zieke moeder te verzorgen. Maar kwam nooit meer terug in Alkmaar.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 beetje de boeken te buiten gaan, maar hij zat gewoon in Brazilië bij zijn moeder en uh, hij is daar nog steeds. Hij gaat, maar nu hij naar, gaat inderdaad ja, toch? naar Brescia. Ja, ja en top. wat levert het op? Daar doen wij nooit uitspraken over. Mm -hmm. Dan nog naar Feyenoord. Ze deed aardige zaken op de markt. De Rotterdamse club, zonder geld. Huurt voor de rest van het seizoen spits Søren Larsen van uh, Toulouse. Marse van Borussia Mönchengladbach. En de Japaner Miyaiki van Arsenal. Castaños, mm, Luc Castanjos maakt het seizoen nog af in Rotterdam. Vertrekt dan naar uh, internationale. Die club betaalt tussen de 3 en 4 miljoen voor de 19-jarige spits. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, in Cairo hebben opnieuw duizenden betogers de nacht op straat doorgebracht. Ze willen pas weggaan als president Mubarak opstapt. De volksopstand in Egypte moet vandaag zijn hoogtepunt krijgen... met een betoging in Cairo van een miljoen mensen. Nederlandse reisorganisaties hebben tot nu toe zo'n 2700 vakantiegangers uit Egypte teruggehaald. Waarschijnlijk zijn morgenochtend alle 4200 toeristen gerepatrieerd. Op de vliegvelden in de badplaatsen zijn nauwelijks problemen. Op het grootste vliegveld van Cairo is het een chaos. In de Australische deelstaat Queensland zijn inwoners van dorpen langs de kust geëvacueerd. Er wordt een zware orkaan verwacht. Queensland werd vorige maand getroffen door overstromingen. Die kunnen nu weer ontstaan. En zo'n 157.000 leerlingen van groep 8 beginnen vandaag aan de CITO-toets. CITO-toets helpt mee om het juiste niveau van de middelbare school te kiezen. Ongeveer 85 van de basisscholen doet mee aan die toets. Donderdag wordt het laatste deel afgenomen en de uitslag is eind deze maand bekend. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en droog. De temperatuur ligt tussen 0 graden op de Wadden en min 5 in Limburg. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak of matig van kracht. Later in de ochtend neemt de wind nog wat toe en wordt matig boven land tot vrij krachtig aan zee. Vanmiddag is het eerst nog droog en loopt de temperatuur op naar plus 5 graden in het westen van het land en plus 1 graden in het oosten en zuidoosten. Aan het einde van de middag gaat het vanuit het noordwesten regenen. Vanavond breidt de regen over het hele land uit en in het oosten en zuidoosten kan het als ijzel vallen op een koude ondergrond en is er dus kans op gladheid. Vannacht is het weer droog en wordt het nevelig. De temperatuur ligt vannacht tussen 3 graden in het westen en 0 in het binnenland. Morgen is er vrij veel bewolking, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt een graad of 5 en er staat een stevige zuidwestenwind. morgen loopt de temperatuur verder op en met veel wind en regen wordt het herfstachtig. ANWB Verkeersinformatie: er staan twee files. Eentje op de A7-Hoorn richting Zaandam, tussen Purmerend Noord en Afrit Weidewormer, 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen, tussen Bevenwijk en knooppunt Rottenpolderplein 2 kilometer. Jouw persoonlijke aanbod van actuele vacatures direct in je mail, of je mobiel of online. Vacaturebank.nl, de grootste banensite van Nederland.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 We gaan maar eens voor de eerste keer vanochtend naar Egypte. Gewapend met ijzeren staven en keukenmessen staat hij op straat voor zijn appartementencomplex in de Egyptische stad Alexandrië. Kees van Dongen uit het Brabantse Hulten. Dat is vlakbij Geelse Rijen. Hij woont sinds tien jaar in Egypte met zijn Egyptische vrouw en twee dochtertjes. Meneer Van Dongen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Klopt dat u staat op straat? Ik ben nu op straat, inderdaad. Is het zo dreigend, bedreigend in Alexandrië? het uh, is de, op dit moment uh, voelen wij ons veilig hier. Maar het uh, is ook een uh, sociale verplichting, zeg maar, om, uh, om gewoon uh, de, de zaak mee te, te beveiligen. Dus uh, je, je kan ook niet uh, de, zo, verwachten dat, uh, dat je, je buren voor, voor mijn veiligheid zorgen. Dus uh, ja, iedereen die doet er aan mee. En uh, ja, nou ja. Het is gewoon een uh, verplichting om dat uh, mee te doen. Er is geen uh, politie, nog steeds niet. En uh, er zijn, uh, er zijn uh, gevangenen ontsnapt. En uh, er zijn uh, natuurlijk veel armen die, uh, als ze de kans krijgen, gaan stelen. Ja, dus u zegt eigenlijk, er is nog niet echt iets gebeurd... maar dit is meer uit voorzorg. Ja, kijk, als, als, als je met een grote groep uh, bent... Uh, eerste, als, als, als ze dus gaan willen stelen, dan sturen ze vaak eerst een... Uh, ...iemand op pad om te kijken van waar is het rustig en dan mm. gaan ze daar toeslaan. Dus ja. Het is wel belangrijk dat er dus genoeg mensen op straat zijn van je omgeving om de zaak veilig te houden. En u heeft inderdaad een ijzeren staaf of een knuppel in de hand? Ja, we, hebben wel, we zijn wel gewapend, ja, want uh, ja, dat is voor onze eigen veiligheid. En er zijn, mensen, uh, er zijn mensen met een jachtgeweer en er zijn mensen met een pistool en er zijn mensen ja, met een uh, ijzeren staaf. Ik heb zelf ook een... Uh, een uh, eigen staat, ja. Hmm. ja. Meneer Van Dongen, u heeft ook een gezin. Heeft u niet overwogen om Egypte maar even te verlaten? Ja, dat speelt wel, uh, dat speelt wel iedere dag. Dat, uh, dan volg je de situatie en dan kijk je: is het nog, uh, nog veilig genoeg om te blijven? En, uh, maar ja, Egypte verlaten is ook niet, uh, niet uh, zo uh, eenvoudig als je hier je leven hebt en uh, uh, je hebt alles bij de hand. Uh, en uh, dan, dan kan, kan je ook niet. Uh, en, en je kan ook niet uh, 1, 2, 3 het vliegtuig pakken. En uh, ik zit in Alexandria, dus uh, hoe, hoe moet je in Cairo komen? Uh, allerlei, allerlei vragen en problemen. En, en, en tot nog toe uh, voel ik me nog veilig genoeg. Hmm. Ja, Alexandria, voor de duidelijkheid, is helemaal in het noorden van Egypte. Um, heeft u daar tanks gezien? Heeft u daar het leger gezien? Is het onrustig? Wat, wat merkt u ervan? Ja ja, het leger is aanwezig. Uh, op een gegeven moment uh, met, um, toen de demonstraties uit de hand liepen en uh, de politie uh, dus uh, zich terugtrok. Toen, uh, toen reden de tanks door de straat. En uh, ja, die werden ook inderdaad uh, begroet door de door de bevolking. En, uh, uh, je ziet af en toe een, uh, een militair door de straat lopen. En uh, ja, die worden erg gerespecteerd. Uh, maar u heeft ook om... tanks door uw eigen straat zien rijden, begrijp ik? Nou, niet door. Maar, maar wel, uh, ik kan het wel uit mijn raam zien, zeg okay. maar over de hoofdstraat. Dan zie je wel tanks. En als je dus ook de straat op gaat of uh, naar de winkel gaat, dan, uh, dan zie je hier en daar ook uh, tanks uh, staan, panzervoertuigen en uh, jeeps van. Uh, van, uh, van, van, van van de militairen. Ja, ja dus, dat is wel aanwezig. En, ja. dat is ook, uh, en het wordt ook steeds. Meer, ja, dat, dat duurt tijd om te mobiliseren. Ja. En, uh, als we, ja, en, en daardoor uh, komt er ook steeds meer uh, in de straat. Daardoor zie je ook steeds meer groen in de straat. Ja. Ja. Ja. Zeg, u staat op straat tussen de Egyptenaren. U spreekt ze natuurlijk dagelijks. Ook tussen uw collega's. Wat is de stemming bij hen? Geloven ze dat er iets kan veranderen? En, en gaan ze demonstreren ook vandaag? Ja, ja, vandaag worden er grote demonstraties verwacht. Uh, dat wordt, uh, dat kijkt mij wel, uh, ja, daar is men wel, men is wel een beetje bang uh, van wat gaat er gebeuren. Ik zit hier eigenlijk tussen de meer welgestelde van de Egyptenaren. En uh, uh, men is er wel over eens van, uh, ja, we, we, Mubarak... Uh, Mubarak kan in feite nog wel even blijven. Men, men is het Mubarak wel beu. Natuurlijk, ze willen hem weg hebben. Maar van de andere kant ziet iedereen er nu inmiddels ook wel in: uh, dat uh, ja, als hij nu weggaat, uh, ja, wie neemt het over? Uh, hoe gaat het dan verder? Ja. Dus, uh, dus men verwacht dat, uh, dat, dat die demonstraties dat dat een soort uh, dialoog wordt vandaag ja. tussen, tussen de demonstranten en de nieuwe regering die gevormd is. En dat er dus uh, onderhandeld gaat worden over condities, uh, hoe verder te gaan en uh, welke hervormingen doorgevoerd moeten worden en uh, op welke termijn Mubarak dan uh, weg zou moeten. Nou. En uh, dus, dus dat hij zichzelf niet uh, verkiesbaar stelt, bijvoorbeeld, dat hij ja. zijn zoon niet uh, in het sabel gaat helpen en uh, dat de werd uh, aangepast wordt en, en, en dat soort. Dat ja. soort uh, dat soort zaken moeten overeengekomen worden. Meneer van Dongen, wij gaan dat volgen vandaag. We hopen dat u de knuppels niet hoeft te gebruiken. Ja, het is, het is wel spannend vandaag. Het is uh, misschien een keerpunt in de geschiedenis. Ja. En uh, hopelijk loopt dat niet de, uit de hand. Want uh, dat, dat, dat, we denken dat er miljoenen mensen gaan demonstreren. Bedankt voor uw verhaal. Oké, okay, graag Dag, gedaan. En groeten aan iedereen in Nederland. <kacht> Dank u. Die zijn bij deze overgekomen, gaan alle luisteraars. Het is uh, acht minuten over half zeven. Wij gaan naar um, Europa, want in Brussel doet het Nederlands Koningshuis het best wel goed. Prins Constantijn werkt al voor uh, Eurocommissaris Nelly Kroes. En vanaf vandaag is ook zijn vrouw, prinses Laurentien, in dienst van de Europese Commissie.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 Analfabetisme in het hoogontwikkelde Europa, bestaat dat dan nog? Ja, het is strikbarend. Um, uh, we hebben nu eigenlijk twee belangrijke componenten in kennis uh, over de situatie. Uh, er is net een nieuw onderzoek gedaan, het uh, zogenaamde PISA-onderzoek... Onder, met uh, lees en schrijf en rekenvaardigheden onder 15-jarigen. En in de top 10 hebben we eigenlijk maar twee Europese landen die daarin scoren. En we hebben ook nog 80 miljoen volwassenen in Europa met lees- en schrijfvaardigheden... Um, die niet uh, hen in staat stellen om volwaardig met in de samenleving mee te doen. En dat is nogal wat. Je kan me zo voorstellen dat het in een land als Nederland... toch nog een behoorlijk taboe is. Nou, we weten bijvoorbeeld um, uh, dat het merendeel van de mensen... Die, um, die laaggeletterd zijn, dat die werken. Dus daarom is, de, de, de, daarom is het zo belangrijk dat we bedrijven bij, daarbij uh, betrekken. En dat uh, bijvoorbeeld we kunnen zeggen tegen bedrijven... Denk eens over na hoe belangrijk bijvoorbeeld het lezen en begrijpen... en het uitvoeren van veiligheidsvoorschriften zijn. Daar hebben ze in Amerika nu onderzoek naar gedaan. En dat blijkt toch wel schrikbarend te zijn. Dat uiteindelijk het dan terugkomt... dat werknemers gewoon niet de veiligheidsvoorschriften kunnen, um, uh, kunnen lezen. En dat nooit eerlijk hadden durven zeggen tegen hun chef. En dat nooit eerlijk kunnen zeggen tegen de chef... omdat het niet speelt binnen het bedrijf. Drie kinderen... Een man met een drukke baan. U schrijft boeken. U bent ook nog gezant voor UNESCO. U heeft uw eigen stichting Lezen en Schrijven. Ja, u begint zelf te lachen. Wat drijft u? Vanuit de mensen die ik ontmoet... Om te zien wat het doet met mensen als ze niet genoeg vaardigheden hebben... en niet genoeg kunnen lezen, schrijven en rekenen om mee te komen in de samenleving. De obstakels die ze hebben, de dagelijkse dingen waar ze tegenaan lopen. En puur het, het, het, het, het zelfvertrouwen wat wordt aangetast en het lage zelfbeeld wat daaruit voortkomt. Dus daar wil, je, ja, daar wil ik me voor inzetten, want je ziet ook wat het met mensen doet als ze er wel overheen komen. Staatssecretaris Ben Knabe van Europese Zaken op bezoek hier in Brussel. Eindelijk sleept Nederland weer een uh, echte topfunctie in Brussel in de wachten. Nou, het, het is natuurlijk geen fulltime baan. Het is niet uh, het, het type topfunctie waar we het altijd over hebben als we het over topfuncties hebben. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat uh, onze prinses dit doet. Ze heeft een uitstekende reputatie... Uh, op dit terrein opgebouwd. Dus ze is gezaghebbend. Ze kan deuren openen, dus ze kan een bijdrage leveren... die uh, voor iedereen uh, nuttig is. En u als medeoprichter van het Republikeins Genootschap... zie je het toch maar door de vingers? Ach, als we over altijd soort details gaan beginnen... Dan, uh, dan, dan bereiken we als Nederland zo weinig. Ik vind het prachtig dat ze dit doet. Ik ben er ook wel een beetje trots op, eerlijk gezegd. Het gaat erom dat je het, uh, dat je het aanpakt vanuit... Uh, vanuit een zuivere insteek. En dat je niet alleen maar iets leuks erbij bent. Maar dat je echt aan het werk gaat. U heeft er geen zin in om het uithangbord te worden. Het royale uithangbord. Nou, het is natuurlijk belangrijk. Dat hebben we ook in Nederland gezien. Dat je een, uh, dat je een gezicht geeft aan een bepaald thema. Maar ik heb ook altijd gezegd dat het mijn ambitie is... om op een gegeven ogenblik overbodig te zijn. Dat je dat niet alleen maar zo'n thema draagt. Want dan zou het echt mis zijn. Uw echtgenoot, Prins Constantijn, in het kabinet van Nelly Kroes... bezig met digitale agenda, internet. U nu gezant van een andere eurocommissaris. U beiden bent zich steeds meer aan het nestelen... in het centrum van de Brusselse macht. Nou, ik weet niet hoe ik dat zo zie. Um, we zijn natuurlijk al jarenlang bezig in Europa. De eerste keer dat ik in, Euro in, in Brussel kwam wonen was in 1992. En ik ben op hele verschillende manieren met Europa bezig geweest. Europa zit ons in het hart en in het bloed. Um, uh, het gaat niet om de macht. Het gaat erom dat je thema's en vraagstukken daadwerkelijk wil aanpakken. Dat was Prinses Laurentien in een exclusief gesprek met onze correspondent Tijn Sade. Bijna kwart voor zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Mark-Robin Visser is vanochtend in Zeeland. Het gaat over 58 jaar geleden. Mark-Robin, waar jij nu staat, was het toen al nat? Was het toen al nat? Nou, ik geloof wel dat het hier toen... Je bedoelt op, rond deze tijd, ja, 58 jaar geleden. Het was een beetje de ja, tijd van die springvloeten. Ik denk dat het hier toen al wel goed mis was, terwijl het ANP... Hè? Ja, ik vraag het maar eventjes aan, uh, aan meneer Schoof van het ja, ja, Watersnoodmuseum. Ja, ja. Schoof. Ja, ja. Het was inderdaad, toen was het hier al... Toen was hier de dijk al doorgebroken. Ja. Hier is ja. de dijk al ongeveer half drie s'nachts doorgebroken. Dus toen was het hier wel nat, want dat was de vraag die moest. Ja. Ja. Ja. <laughs> uh, historische plek waar dit museum staat, want dit is de laatste plek... die ook uiteindelijk weer gesloten werd... Ja. Ja, Het is niet de eerste plek, maar we weten natuurlijk niet waar de eerste plek doorgebroken is. Het is wel de plaats waar het laatste dijkgas gesloten is. Ja, en dat heeft hoe lang geduurd? Dat, heeft ongeveer negen, dat was op 6 november 1953, dus is ongeveer negen maanden. Negen maanden heeft het geduurd voordat alle dijken hier weer gesloten, gesloten waren. Ik zie hier uh, een schooltas, het is een bruin leren tas met een gesp erop. En er steken wat boekjes uit, waaronder materiale materialenkennis, kennis voor materieën. Metaalbewerkers deel 2 van Polderman en een boekje over werktuigkunde. Dit is de schooltas van Leen Bolijn. En u kent het verhaal van Leen Bolijn. Ik ken het verhaal. Leen Bolijn was een jongen van de jaren 16, 17. Die woonde hier op ouderkerk en zat samen met zijn moeder in, uh, in het huis. En dat, mo dat ging op een gegeven moment wegspoelen. Toen zijn ze, zoals dat toen er nog was... waar een heleboel elektriciteit en telefoondraden liepen grond. Ja. Daar stonden grote houten palen. En daar waren van die palen daar stonden schuine palen tegenaan... om het even duidelijk te maken met ja. tussenverbindingen. Toen zijn ze daar toch op terecht. Gekomen. Hun huis was ingestort en ze zijn in zo'n telefoonpaal uh, terechtgekomen. Ja, dat klopt. Ze zijn in zo'n telefoonpaal terechtgekomen. En stonden dus bovenop zo'n dwarsbalk die daar dus in zat. Uh, ja, alleen het probleem is, het was natuurlijk bitterkoud. Ze waren nat. En uh, dan verstijf je steeds verder. En uh, in de loop van de zondagochtend heeft uh, Leem Bolijn dat dus zelf niet vast kunnen houden. En zijn moeder heeft zich vastgebonden met van die elektriciteitsdraden naar die palen. En die is dus verder helemaal verstijfd. En zij heeft het dus overleefd. En Leen die is op een gegeven moment dus uit die palen gevallen in het water en verdronken. Leen was een van de 1800? Het was een van de 1835 uh, slachtoffers of 1836. Daar is dan wat discussie over tegenwoordig. Maar uh, een van die slachtoffers die toen verdronken zijn... En wat wij nog van Leen nu hebben, dat is zijn schooltas... met de boekjes over materialenkennis. De herinnering die wij op een gegeven moment uh, van zijn broer uh, gekregen hebben... En, uh, ja, die ligt dan hier in het museum. Ja. In het Watersnoodmuseum op schouwen duiveland Vandaag een bijzondere dag ook hier. Uh, uiteraard, het is 1 februari elk jaar. Uh, wij herdenken dan de, alle mensen die verdronken zijn. Ja. En hoe doet u dat? Dat doen we met de kranslegging bij het monument van de gemeente Schouw in ja. en uh, Ja, Er is in toenemende mate elk jaar wat meer belangstelling voor. Er is meer belangstelling voor? Hij komt, uh, elk jaar hebben wij het idee dat, dus, dat die belangstelling dus toeneemt. En Het is dikwijls ook heel slecht weer. en Dan zie je toch meer mensen komen. En, ja goed, toch mensen slachtoffers van toen, maar ook heel veel jongeren. Dat is bijzonder. Ik ga uitzoeken hoe het komt dat de belangstelling voor de watersnoodramp toeneemt. Jaap Schoof, hartelijk dank. Zo dadelijk, ze zijn getrouwd, ze worden vandaag allebei hoogleraar... en ook nog eens op dezelfde universiteit. Dat wordt gezellig, straks gaan we met ze praten. Man en vrouw, eerst verkeersinformatie met vrouw Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Is het uh, nog rustig? Het is, het is eigenlijk een, een standaard dinsdagochtendspits. Hij uh, begint uh, volgens boekje te ontwikkelen. Uh, wat langere files momenteel op de A A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en het knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer. En op de A12 Duitse Rens richting Arnhem bij knooppunt Velpenbroek zo'n 3 kilometer. Het weer denkt, uh, denkt vandaag wel wat mee te werken, had ik gezien. Uh, rond 8 uur half 9 komen uit op 250 kilometer. En nou, dan houden we het daar maar bij, Jolanda van der Velden. Dank je wel, tot later. Jo, <laughs> hoi. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, GroenLinks dan. GroenLinks mag dalen in de peilingen, en fors ook. Er gloort wel hoop voor de partij. Want de helft van de afdeling Nijmegen steunde gisteravond... het besluit om een politiemissie naar Afghanistan te sturen. Ja, steunde. En dat terwijl Nijmegen toch bekend staat als een linksbolwerk. Verslag hebben we Roel Pauw, sprak er met voor- en ook tegenstanders van de missie. Ik denk toch dat we een stem moeten laten horen dat dit natuurlijk niet kan. Als zoveel mensen zoveel bedenkingen hebben en de meerderheid tegen is. Fractieleden Tovik Dibi en Bruno Braakhuis staan nog even met elkaar te praten. Over de strategie wellicht. De strategie doornemen. Ik heb een persoonlijk verhaal uh, waarin ik vertel hoe ik en hoe de fractie voorkom uh, is op deze afweging. En het is aan de leden om hun eigen verhaal te vertellen. Ja, kijk, We realiseren ons dat ze de laatste week er niet bij zijn geweest hè, tijdens onze bespiegelingen. Dus wat we gaan doen is dat we toch gewoon ons gevoel en onze ervaringen gaan vertellen van afgelopen week. Het wordt dus een persoonlijk verhaal. Een emotioneel verhaal zelfs. Met het daarbij behorende taalgebruik. En nou, ik bedoel het was sowieso slapeloze nachten was de week was een verschrikkelijke kutweek. Um, ik denk ook nog nooit voor mij zo zwaar geweest als Kamerlid. En laat één ding duidelijk zijn: dit is niet ons kabinet. Het is een knetterrechts klote kabinet. Natuurlijk komt de hele procedure nog even in vogelvlucht voorbij. Maandag kwamen we bijeen, bij Jolande thuis. Toen kwam er ineens een smsje heel laat op de avond met... we moeten morgenochtend vroeg bij elkaar komen. En de vraag die voorlag was, willen wij dit echt? Willen wij deze missie dan ook de kans geven? Maar uiteindelijk, zegt Tofik Dibi, was het een keuze van het hart. Als ik al die politieke spelletjes naast me neerleg... en als ik even niet naar die electorale gevolgen kijk... Maar puur naar deze missie. En kijk naar de mensen in een gewond land. Mannen, vrouwen en kinderen die gebukt gaan onder onderdrukking, onder corruptie, onder criminaliteit, onder straffeloosheid, onder slecht bestuur. Onder zoveel versch verschrikkelijk veel problemen. Ik durf mijn hand op te steken als we hierover gaan stemmen. En ik durf deze uitdaging aan. Klinkt allemaal prachtig. Maar de aanwezige GroenLinksers zijn niet onder de indruk. Ik wil niet zeggen dat het theater is. Maar... Ik, ik, ik hoef die menselijke fraaie eromheen even niet te horen. Ik zit nou zelf ben ik meer voor de inhoudelijke argumenten. DB en Braakhuis komen niet weg met hun persoonlijke ervaringen. Op allerlei punten moeten ze tekst en uitleg geven. Dus daar moeten we ook op. Dit is op. geen trainingsmissie binnen de EU, hè? Dit is een EU-trainingsmissie. Eupel. Het gaat Sorry. om een Eupel, Eupel trainingsmissie. Dibi en Braakhuis, ze leggen uit, tonen begrip voor de critici en houden voet bij stuk. De tegenstanders, ze vragen opheldering, tonen hun boosheid en houden voet bij stuk. Maar wat uiteindelijk telt, is het politieke feit. GroenLinks heeft al ja gezegd. het naar de maaltijd, ja. ja. Smaakt die nog een beetje, die moster? Nee. <lacht> nee, ik ben echt heel erg boos. Wie weet we het nog niet vind ik ook nog niet? Eén, twee, drie. Halverwege de avond worden de meningen gepeild. Ongeveer de helft is voor, de andere helft is tegen... En dat is best verrassend, want tot nu toe was het beeld dat 80% van de GroenLinksers tegen een nieuwe missie in Afghanistan is. Ik dacht die hard links, dus die gaan we ons afmaken. Maar ik ben echt wel verrast door de stemming. Ja. Ja. Wat zegt dit over het totaal? Het zegt dat als, als, als uh, de afweging van de fractie echt meekrijgen, die hebben ze niet zo goed meegekregen, dat ze ook wel vertrouwen hebben. In, uh, dat het echt ons te doen is om, uh, om iets met deze missie te betekenen, dat die missie ook kans van slagen heeft. En u uh, zelf bent u uh, opgelucht? Ik ben aangenaam verrast en uh, het is hoopgevend, want morgen moet ik naar Rotterdam. Dus uh, daar zie ik niet meer zo tegenop. <laughs> Tweede Kamerlid van GroenLinks, Tovek Dibi, die ziet er niet meer zo tegenop. Was zichtbaar, hoorbaar opgelucht na nou, gisteravond. Moeilijke avond in Nijmegen voor de partij. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We zeiden het net al leven. Een bijzondere benoeming aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Daar wordt namelijk een echtpaar hoogleraar. En beide ook nog dus aan dezelfde faculteit. Het gaat om kees Roodbergen en zijn echtgenote Iris Vis. Ze worden beide professor aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ze worden bovendien allebei vandaag nog officieel aangesteld. Nou, kees -Jan Roodbergen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u doen bij de universiteit? Ik uh, word daar uh, hoogleraar kwantitatieve logistiek. Dus ik ga mij eigenlijk met alle goederenbewegingen in uh, Nederland uh, bezighouden. Mevrouw Vis, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u nu? Uh, we zijn uh, momenteel in Groningen. Uh, u zit naast, uh, naast uw man, hè? Ik zit naast mijn man, ja. Met een aparte mobiele telefoon? Met een aparte mobiele telefoon, dat klopt. <laughs> Goed. Wat gaat u doen bij de universiteit? Ik uh, word benoemd tot uh, hoogleraar industrial engineering... Ja. En uh, dat betekent uh, technische bedrijfskunde en ik ga me bezighouden met het uh, ontwerpen van uh, nou, bijvoorbeeld uh, distributienetwerken oh. En dan in het bijzonder mijn interesses uh, gaan uh, over havenlogistiek. Dus hoe kan ik maken dat uh, nou ja, havens binnen een land uh, goed kunnen samenwerken, goed kunnen functioneren en uh, optimaal de overslag uh, ja. van containers kunnen doen. Zit dat ergens in de buurt bij kwantitatieve logistiek? Uh, dat is uh, aan elkaar verlinkt, ja. Ah. Op de een of ja. andere manier. We hebben elkaar als leren kennen. Kijk eens aan en, en meneer Roodbergen gaat het ook nog wel eens over iets anders dan logistiek bij u thuis? Ja zeker ja. Nee, Wij proberen dat privé uh, en werk wel zo goed mogelijk gescheiden te houden ja. natuurlijk. En dat, ja. en dat lukt goed? Ja, nee, dat lukt prima. We zijn natuurlijk, zoals mijn vrouw al zei, uh, jaren geleden uh, hebben we elkaar leren kennen als promovendus. Dus daar hebben we ook al uh, jaren training in om uh, duidelijk te definiëren wat werk is en wat privé. Ja. Dat gaat, en uh, uitstekend. U zit nu in de auto? We zijn nou, we zijn in een hotel nu in Groningen. Oké, okay, ja. Dus niet alleen dat de baan vandaag begint, maar we krijgen ook vandaag ons uh, huispas opgeleverd. Oh, kijk eens aan. En, en ja, wie bepaalt er dan uh, bijvoorbeeld uh, welke route u neemt uh, als u ergens heen moet? Als ik dan over logistiek uh, heb. Het navigatiesysteem. Oh, dat laat u aan het navigatiesysteem. Dat, dat, dat, dat valt op zich ook onder ons uh, vakgebied uh, hoe dat uh, werkt, zo'n systeem van binnen. Maar uh, daar hebben we ook wel vertrouwen in. Ja, mevrouw Vis, uh, uw koelkast is wel altijd vol, hè? Logistiek zit het wel goed in elkaar bij u thuis. Dat zit prima voor elkaar, ja. <laughs> ja dat dachten wij al. Zeg, wat betekent dat nou voor het persoonlijk leven? Want twee hoogleraren, dat, bent u nog wel eens thuis? Uh, ja, dat proberen we. Dat is ook uh, een stukje vakgebied in de zin dat we uh, graag plannen en organiseren. Ja, En Dat betekent dat, dat we Dat we ook inderdaad privé uh, absoluut inplannen en zorgen dat we er naar de tijd voor houden. Maar het is inderdaad ook een, een druk en maar ontzettend leuk leven. En je mag eigenlijk ook gewoon met je hobby bezig zijn. Want uh, dingen uitzoeken en bestuderen, dat uh, geeft gewoon ook heel veel plezier. En in die zin loopt het, uh, ja... Gewoon ook door uh, dat leven. en dat, uh, nee, dat is heel fijn. En nog even naar u, meneer Roberge. Gaat er nog iets bijzonders gebeuren vandaag? Nou ja, ja dat is, uh, de eerste werkdag is uh, natuurlijk per definitie bijzonder. In die zin is die ook misschien niet totaal anders van een uh, eerste werkdag uh, van andere mensen. Dus het gaat uh, met name om uh, mensen leren kennen en uh, dat soort zaken. Ja, er komt niet uh, extra taart van de universiteit. Nee, geen idee. Maar de, de grote gebeurtenis uh, komt later uh, bij de um, oratie, zoals dat heet. Okay. Dus dat is de, de openbare aanvaarding met een uh, ja. lezing uh, ja. van ons beiden. Ik wens u allebei veel succes en uh, geluk samen. Dank, Dank u wel. wel. Kees Jan Roodberg en Iris Vis. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. Een ongemakkelijke positie voor staatssecretaris Bleker van Landbouw. Volgens Trouw ontvangen hij en zijn boerenbedrijf 175.000 euro subsidie... om landbouwgrond op te offeren voor de natuur. Op zich is daar niks mis mee. Maar tegelijkertijd heeft de staatssecretaris openlijk twijfels... over het teruggeven van grond aan de natuur. Nou, Trouw deed een beroep op de wet openbaarheid van bestuur... en ontdekte dat Bleker in 2005 subsidie heeft gekregen. Dus nog voor hij staatssecretaris werd. Direct na zijn aantreden besloot hij de bezuinigen op subsidie voor de ecologische hoofdstructuur. Dat hij in een lastige situatie zit, blijkt volgens Trouw... uit de stilte na Kamervragen van de SP. Die partij vroeg in november of Bleker zelf natuursubsidie kreeg. Maar het antwoord, dat moet nog komen. Nou, zo duidelijk wel. Want na zeven uur dan gaan we maar eens even met staatssecretaris Bleker bellen... en vragen hoe dat zit. Volgens de Volkskrant is er in de Haagse Frederikkazerne een levendige handel in GHB, anabolen, autoradio's en Viagra. Nou, dat is een bijzondere combinatie. Bij de materieeltak van Defensie is drugshandel en diefstal de norm, kopt de krant. Uit de interne defensiedocumenten zou blijken dat drugshandel, diefstal... en het doorverkopen van defensiematerieel voor eigen gewin... de gewoonste zaak van de wereld is. Defensie heeft zelf onderzoek gedaan. en delen van het onderzoek lekte in november uit. Toen zei minister Hille van Defensie dat alle misstanden waren aangepakt. Maar volgens betrokkenen is dat niet het geval. Minister Hille riep maar wat, zegt de voorzitter van de Defensievakbond ACOM. Het ministerie van Defensie zegt om privacyredenen niet te kunnen reageren. Ja, uiteraard openen we uh, vrijwel alle kranten met de volksopstand in Egypte. Veel foto's. Het Algemeen Dagblad opent met de eis van de demonstranten. Ga weg, Mubarak, ga weg, kopt de krant. Situatie Egypte naar kookpunt, concludeert de Telegraaf, de, die de bekende acteur Omar Sharif interviewde in Cairo. Ook van hem een grote foto op de voorpagina. Volgens een het Financieel Dagblad dreigt een machtsvacuum te ontstaan in Egypte. En de pers geeft een overzicht van de mogelijke opvolgers van Mubarak. Die denk al een stukje verder. Het Nederlands Dagblad gaat dan nog in op de innige band... tussen de Verenigde Staten en het Egyptisch leger. Tot en met vrijdag dat de militaire top van Egypte in het Pentagon. Daar kregen de hoogste officieren en opperbevelhebber te horen... zich terughoudend op te stellen bij de demonstraties. En dat gebeurde ook. Nog De cito die begint vandaag natuurlijk. Ik word er zelf altijd een beetje zenuwachtig van. Dat betekent portretjes van de ook zenuwachtige leerlingen in de krant... in de Volkskrant... Dat Jordi taal het lastig te vinden. Daardoor kreeg ik bijna geen VWO-advies. Max hoopt juist een VMBO-advies te krijgen tegen de wens van zijn leraar in. Op de HAVO moet je veel te veel leren. Ik vind het leuker om wat met mijn handen te doen. Vertelt hij in trouw. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze in je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2 -euro munt dan heb je geluk, want de oplage van deze Erasmusmunt is beperkt. Plaats zodra je er een hebt gevonden, snel een foto op www.ikhebhem.nl, Want dan maak je kans op 100 gram massief zilver. Nog geen 100 jaar na de ontdekking van de eerste antibiotica... worden steeds meer bacteriën resistent. Het einde van een gouden tijdperk in de geneeskunde is nabij. Labyrinth laat het licht schijnen over het post-antibiotica-tijdperk.